8 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. In Noorwegen gaat een onafhankelijke commissie onderzoek doen... naar de terreurdaden van Anders Breivik. Premier Stoltenberg zegt dat het onderzoek antwoord moet geven... op alle vragen die er zijn over de gebeurtenissen... zodat er lessen uit kunnen worden getrokken. Bij de bomaanslag en de schietpartij van afgelopen vrijdag... kwamen 76 mensen om het leven. In de dagen daarna kwam er kritiek op de politie... omdat die te traag zou hebben gereageerd... Stoltenberg maakte verder bekend dat de overheid zal bijdragen in de kosten voor de herdenkingsdiensten en uitvaarten van de slachtoffers. Met deze maatregelen hopen we deze moeilijke tijden iets makkelijker te maken, zei de Noorse premier. De Orka Morgan mag verhuizen naar Spanje. Het dolfinarium in Harderwijk heeft hiervoor toestemming gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Toch blijft de Orka voorlopig nog in Harderwijk omdat dierenactivisten een rechtszaak hebben aangespannen. De zitting is volgende week. De activisten willen dat Morgan wordt teruggezet in de natuur... maar volgens het Dolfinarium kunnen orka's niet zonder soortgenoten. In Spanje komt ze in een zeepark. Morgan werd vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee gehaald. In Londen zijn verschillende festiviteiten vanwege de Olympische Spelen... die over precies een jaar beginnen. Op Trafalgar Square in het centrum van Londen wordt het ontwerp van de medailles getoond... en zijn er optredens van diverse artiesten. Volgens de organisatie van de Spelen verloopt tot nu toe alles volgens schema. Het Olympisch zwembad wordt rond deze tijd officieel geopend... met een duik van de Britse schoonspringer Tom Daley. Drie jaar geleden won hij als jongste Brit ooit op de Spelen brons. Zo'n 250.000 vrijwilligers hebben zich aangemeld... om mee te helpen aan de Spelen volgend jaar in Londen. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui. Morgen eerst periode met zon, maar in de middag opnieuw buien. bij temperaturen van 20 graden aan zee tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Met jouw energieverbruik kun je heel Nederland voorzien. En het woord besparen ken je alleen van je manager. Wacht niet langer en pak het aan.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 Verpleegkundige Wil van Roekel van Artsen zonder Grenzen... luidt vanaf kwart over acht de noodklok. Eerst het drama in Noorwegen. Marijela Feber, welkom, goedenavond. Goedenavond. In Portland, in de Verenigde Staten, op vakantie... als internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid... moet je er ook even tussenuit. Wanneer, wanneer hoorde u uh, van het drama dat zich in Oslo... en vooral op het eiland Utoja had afgespeeld? Nou, ik hoorde dat al vrij snel. Vrijdag kreeg ik allemaal sms'jes van mensen uit, uit Noorwegen... maar ook van andere collega's uit andere landen... dat er iets dramatisch aan de gang was. Toen heb ik gelijk uh, natuurlijk ook gekeken op internet... en probeer contact te leggen met mijn collega's... om te vragen ja, wat er precies aan de hand was. En uh, ja, het is absoluut verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Echt, echt shockerend. Zaten er bekenden van u op het eiland op het moment van die aanslag... Ja, een, een vriendin van me die was daar, een Noorse, een Noorse ook, van de Noorse partij, die was daar een aantal weken aan het werk als vrijwilligste op Utoya. Die had ik een paar weken daarvoor nog gesproken en ze had daar nog over verteld: dat ze er heel veel zin in had. Dus ja, het, je kent iemand en dat, dat raakt je natuurlijk ook. Dus uh, nou, ik heb in ieder geval begrepen dat zij het goed maakt, dat ze ongedeerd is. En, uh, maar ze hebben natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt die zeer traumatisch zijn. Dus ik begreep dat zij uh, eerst met een aantal mensen in het bos hebben geschuild. Uh, en vervolgens in het water zijn gesprongen om naar de overkant te zwemmen. Maar ja, uh, ze hebben natuurlijk ook... Uh, ja, het staat allemaal zeer... Uh, scherp op hun netvlies gebrand en ze zijn er erg door aangeslagen. Dus mm. uh, het is echt afschuwelijk. Ik denk dat het ook nog wel een hele tijd gaat duren... voordat ze daar overheen komen. Mm. Ja, het is een heel trauma natuurlijk uh, voor de mensen die het overleefd hebben... om daarmee uh, te leren verder leven. Als vroeger lid van de, van de jonge socialisten, bent u ongetwijfeld bekend... Uh, met Utoya, ja, met de sociaal-democratische jeugd... die zich op plaats in de wereld uh, verzamelt. Kunt u ons eens een beeld geven van hoe zo'n uh, zo bijeenkomst eruit ziet? Ja, het zijn vaak hele leuke ja, zomerkampen. Dus uh, veel jongeren bij elkaar. Meestal alleen maar tussen de 15 en uh, maximaal 30 jaar. En uh, het zijn allemaal jonge socialisten... die dus geïnteresseerd zijn in, uh, in politiek. En het zijn... Meestal meerdaagse kampen waar uh, in een tent wordt overnacht. Uh, en vervolgens een heel programma is. Dus, uh, met verschillende po politieke workshops over thema's als democratie en over gelijkheid. Uh, maar ook vaak met hele interessante sprekers. Zoals in het geval uh, van Noorwegen. Uh, dat ze de premier verwachten en de voormalig premier. Uh, beroemd land. Dat is natuurlijk heel interessant ook voor jongeren. Uh, en daarnaast uh, vaak een hele ontspannen en gezellige sfeer. Met uh, sporttoernooien bijvoorbeeld. Volleybal uh, en s'avonds uh, natuurlijk ook feesten met, met bands en uh, gezelligheid. Ja. Dus u, het, is vaak, het is vaak heel ontspannen en, uh, en absoluut vredelievend. U bent, u bent wat jonger, maar is het vergelijkbaar met wat de, de, de, de wat oudere luisteraar op dit moment uh, uh, voor zich ziet. Namelijk de AJC-jeugd op de Paasheuvel. Uh, en luisteren naar toespraken van de toenmalige PvdA-voorzitter Koos Forink? Ja, ik denk dat je het wel een klein beetje kunt vergelijken. Ik weet van mijn opa en oma dat ze vroeger ook naar die kampen gingen. Maar ik denk dat er toch wel iets meer uh, ook echt uh, workshops en politieke activiteiten zijn. Terwijl bij de AEC vaker ook wat uh, culturele en gezelligheidsactiviteiten hoog op het programma stonden. Ja, want de mensen die, die nu op, de, op die kampen komen. Ik begrijp ook uit de verhalen die uh, hier in de kranten uh, verschijnen op radio en televisie zijn uh, te horen en te zien. Het is ook een kweekvijver blijkbaar van van jong uh, talent waar waar de socialistische beweging in de toekomst heel veel plezier van kan hebben. Absoluut, absoluut. En zeker ook in het geval van uh, de Noorse partij. Ik heb zelf uh, in het jongerenwerk uh, een jaar of tien, vijftien geleden ook veel met, uh, met jongeren te maken gehad die zelf actief waren in hun partij. En uh, die later bijvoorbeeld minister zijn geworden of staatssecretaris in de regering. Um, maar ook bijvoorbeeld iemand als Jens Stoltenberg zelf, die uh, uh, in het verleden ook voorzitter is geweest van de jonge socialisten. Dus ja, je kunt wel zeggen dat mensen die actief zijn in jongere jongerenorganisatie... Uh, vaak ook wel uh, boven komen drijven in die partij later. Vijf uh, of tien of twintig jaar later soms. En ook leidinggevende posities daar gaan vervullen. Dus heel erg bepalend zijn ook voor hoe die partij uh, ja, naar buiten komt... en hoe die partij werkt en hoe die partij kan functioneren. Dus absoluut uh, uh, wat er in Utoja is gebeurd... is denk ik ook wel heel ingrijpend op de lange termijn. Dat hier natuurlijk ook met al die jonge mensen... die zijn omgekomen ook, ook gewoon niet alleen mensen zijn omgekomen, maar ook heel veel talent verloren is gegaan voor die partij. Ja, en wat, wat doet het uh, wat doet het met uzelf? Want u kent, u kent de beweging, u kent, uh, u kent uh, de mensen. Uh, uh, uh, ben je op vakantie, krijg je zo'n bericht? Ja, het komt gewoon heel dichtbij. Je kunt het je helemaal voorstellen hoe dat eraan toe gaat op zo'n kamp. We hebben natuurlijk zelf... Ik ben daar zelf ook vaak op dat soort kampen geweest. Ik ken mensen die op dit moment ook uh, op dat soort kampen zijn. Dus ja, en je kent natuurlijk de mensen die erbij betrokken zijn. Je collega's uh, zijn natuurlijk uh, collega's die, uh, die daar ook uh, mensen hebben zitten die ze kennen. Dus het, we, we werken heel veel samen met de Noorse partij. We hebben ook heel vaak uh, contact met ze. We zien elkaar bijna iedere maand. Dus je kent de mensen goed. Dus ja, het, het raakt je denk ik wel... Uh, meer dan dat het uh, iemand, iemand ja, gaat om, om, om, een, om een incident of een, of, een, of een drama zoals in Noorwegen... maar dat het dan bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld plaats zou vinden. Ja. Omdat het toch wat verder van je afstaat. Nou, er is geloof ik nu een groot, uh, groot evenement in Oostenrijk aan de gang. Uh, kunt u eens ja. iets vertellen over, over de sfeer die op zo'n uh, zo bijeenkomst hangt? Uh, wat, wat, is, wat is de verwachting van de mensen? Uh, hoe zijn ze daar? Uh, in, in Oostenrijk bedoelt u? Nou, gewoon in algemeen algemeenheid op die kampen die u zelf ook hebt meegemaakt. Uh. Oké, okay, ja. Nou, het, het is vooral... Het zijn, het zijn, je, je kunt ze heel veel leren. Het is gewoon heel leerzaam. Het is maar een soort van uh, uh, week vol met, uh, met workshops en debatten. Uh, je, je, ja. je krijgt ook uh, training. Maar het, het is ook gewoon echt een gezellige ontmoetingsplek. Je ontmoet mensen van je eigen leeftijd... die ook een beetje dezelfde interesses hebben. Dus wat dat betreft is het gewoon een hele ontspannen... Uh, uh, relaxte Waar je uh, ongedwongen met elkaar kunt omgaan. Dus zoiets wat er nu is gebeurd, dat is zo ja, out of character, wou ik bijna zeggen. Het is zo onverwacht, zo, zo in contrast met hoe, hoe het er op zo'n kamp aan toe gaat. Er heerst een sfeer van vertrouwen. En dan gebeurt er zoiets. Dat, ja, dat, dat is, is totaal onverwacht. En wat kunnen uh, sociaaldemocraten elders in Europa nu betekenen voor hun, uh, hun Noorse collega's anders dan uh, medeleven en sympathie betuigen? Ja, precies. Nou ja, herdenken en medeleven, dat doet iedereen natuurlijk. De Partij van de Arbeid organiseert bijvoorbeeld ook samen met de Jonge Socialisten aanstaande vrijdag een herdenkingsbijeenkomst. Vrijdagavond in de Mozes- en Aaronkerk. Maar wat wij zelf bijvoorbeeld als Partij van de Arbeid en ook samen met onze zusterpartijen van de Europese Partij, zeg maar de samenwerking van de Sociaal-Democratische Partijen in Europa, hebben concreet ook hebben aangeboden aan onze Noorse collega's van de partij, is om ze te helpen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Want ze hebben over een aantal weken uh, in heel Noorwegen dus uh, gemeenteraadsverkiezingen. De campagne hebben ze nu stilgelegd omdat hun hoofd er natuurlijk ook totaal niet naar staat. Uh, uh, maar over een aantal weken zullen ze daar toch weer mee aan de slag gaan. En ja, wij hebben bijvoorbeeld als Partij van de Arbeid ook geholpen bij de gemeenteraadscampagne in, uh, in Engeland. En uh, we hebben ook aangeboden om datzelfde te doen in Noorwegen. Dus uh, ja, mijn Noorse collega heeft ook laten weten dat ze dat, ze dat ze zeer op prijs stellen. Zeg maar de praktische hulp kan ze ook al heel erg helpen. Ja. En merkt u ook al uh, wat er nu in Nederland gebeurt... namelijk dat, het, dat toch de discussie op gang uh, komt... Uh, van uh, uh, hoe de PVV uh, onder leiding van Geert Wilders zich zou moeten opstellen... Uh, ten aanzien van wat er in Noorwegen is gebeurd. Dus daar distancieert Wilders zich natuurlijk in ferme bewoordingen van. Maar er ontstaat nu toch een, een, een soort van uh, discussie. Hebt u die meegekregen in Amerika? Nou, niet heel erg. Nee, nee. ik denk ook dat hè, dit, is, dit is echt een, een, een nationale ramp in Noorwegen. En ik denk dat daar de, de, de belangrijkste focus op moet liggen. En dat verder heel erg duidelijk is, uh, ik denk ook voor, voor alle politieke partijen in Nederland duidelijk moet zijn. Dat we hebben proberen met z'n allen uh, uh, te, te strijden voor uh, democratie, voor uh, de vrijheid van meningsuiting. Uh, en ik denk ook dat we allemaal moeten proberen die te blijven verdedigen en dat we daarin ook uh, met elkaar moeten samenwerken niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... dat dat het voornaamste is wat we nu moeten doen. Ik bedoel, we moeten strijden tegen, tegen extremisme... en strijden tegen terrorisme. En ik denk dat, dat iedereen het daar ook wel over eens moet zijn. Maar verwacht u dat de gebeurtenissen in Oslo... Eh, internationaal binnen de socialistische wereld... aanleiding zijn eh, voor hernieuwd debat hierover... Nou, dat debat, dat werd natuurlijk al gevoerd. De, de, de, dit, soort, dit soort dingen, ge, te, daden van terreur, eh, politiek gemotiveerd geweld. Dat is natuurlijk niet nieuw, dat is van alle tijden. Dus het debat wordt sowieso uh, gevoerd. En natuurlijk ook bijvoorbeeld na de aanslagen die eerder in Europa zijn gepleegd. Ik bedoel, het, is, het is echt afschuwelijk. Uh, je moet er altijd tegen strijden. Je moet altijd uh, uh, je blijven inzetten voor uh, tolerantie, voor samenwerking, voor democratie. Um, uh, maar ja, ik, ik, ik denk niet dat dit leidt tot een heel erg groot hernieuwd debat. Ik denk dat dit uh, debat wel, uh, dat het debat hierdoor zeker wordt doorgevoerd. Uh, maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat, het, uh, uh, ja, dat dit dus ook van alle tijden is. Ik bedoel, aanslagen, uh, uh, hoe, hoe erg het ook is. Uh, uh, het is lastig te voorkomen en het, ja, het, het gebeurt. En wat kun je er tegen doen? Je mag alleen hopen dat het niet nog een keer gebeurt... en daar zoveel mogelijk aan werken om het te voorkomen. Nou ja, Ik, ik, ik vroeg me af in, in politiek opzicht in hoeverre het uh, voor u een gebeurtenis uh, is... die uh, in ieder geval op de politieke agenda nu ter, ter discussie moet komen... althans wat de gevolgen betreft en wat de klankkleur betreft van de discussie. Nou ja, ik denk dat het misschien wel uh, mensen weer wakker schudt. Dat, dat, dat, hè, dat, uh, dat we moeten zorgen dat de samenleving niet in tweeën wordt gespleten. Maar dat we moeten zorgen voor uh, een goede samenwerking. Uh, um, en dat we moeten blijven investeren in democratie om te zorgen dat onze idealen in ieder geval niet verloren gaan. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... Uh, dat we ons door dit soort zaken niet laten afschrikken. Mensen vroegen ook al van... Gaan, gaan de Noorse collega's volgend jaar weer een kamp organiseren op Utoya? En ik heb van hen begrepen ja. dat ze dat zeker gaan doen. En ik denk dat dat ook de enige manier is om ermee om te gaan. Het leven gaat door, we moeten ons niet laten afschrikken. We moeten gewoon blijven strijden voor onze uh, idealen. Ik hey, dank u wel dat u uh, in uw vakantie uh, toch even naar een studio... Uh, in een vreemde stad wilde gaan in de Verenigde Staten... om uh, ons deelgenoot te maken van uw opvattingen. Dank, Marijela Weber, internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. De hele wereld kijkt naar de horen van Afrika. Naar de, de hongersnood en de hongersdood die daar uh, heerst. Ondertussen is in uh, Congo... Een grote mazelenepidemie uh, aan de gang. En degene die daar veel van weet, uh, is hier te gast, Wil uh, van Roekel. We gaan elkaar u Wil, hebben we afgesproken. Prima. Voor het begin van deze uitzending, je weet er veel van, want verpleegkundigen en namens artsen zonder grenzen in dat gebied uh, actief, um, ja, Congo, dan denk je, daar is altijd wat, nu de mazelen. Uh, wat, is, wat is daar nu exact aan de hand? Ja, er is een uh, grote mazelenepidemie aan de gang. En dat houdt in dat er uh, heel veel kinderen zijn die uh, op dit moment uh, mazelen krijgen. Um, de oorzaak daarvan is dat die kinderen niet gevaccineerd zijn. Um, nadat de oorlog is afgelopen en een wat meer stabielere periode is gekomen in Congo... zijn er wel allerlei vaccinatieprogramma's gestart. Maar uh, er zijn natuurlijk gedurende de onrustige periode heel veel kinderen niet gevaccineerd. Uh. En op een gegeven moment krijg je dan een uitbraak van de mazelen. Maar hoe, en... hoe begint dat? Want uh, er, is, er is een kind dat uh, geen weerstand heeft. Niet is ingeënt. Hup, mazelen. Dat kan, ja. Zo begint het. Zo begint het. En het begint dan met, met één of twee kinderen. En dan hangt het maar vanaf wat, wat er gebeurt. Als als, stel dat alle kinderen in de omgeving wel goed gevaccineerd zijn... dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan is er gewoon nee. een beetje Net mazelen. Net als in Nederland natuurlijk. Net als in Nederland. We hebben het hier in Amsterdam pas ook nog gehad... dat er kinderen met mazelen waren. En hier zie je dan dat het niet zoveel uitmaakt. Want er, wordt, er zijn zoveel kinderen gevaccineerd... dat mm. daar gebeurt niets mee. Maar in Congo, ieder kind die, die maakt, zijn lichaam maakt eigenlijk ook weer heel veel uh, mazelenvirus. Dus er komt dan mazelenvirus in de omgeving. Dus de volgende week heb je twee kinderen met mazelen. De week erop heb je vier kinderen. Dan heb je er tien. Dan heb je de twintig. Gaat het in zo'n tempo? En in zo'n tempo gaat het. En als je dus in zo'n tempo. als je er twee hebt en het gaat weer over dan is er niks aan de hand. Maar als je ziet dat het aantal kinderen zich vermeerdert, dan weet je dat je op weg bent naar een epidemie. En dat is gebeurd. Ja, en toch zou je zeggen... niet elk kind hoeft dood te gaan aan mazelen. Hier in Nederland niet. En in Congo ook niet. Gelukkig gaan niet uh, alle kinderen dood aan uh, mazelen. Maar er zijn alleen dit jaar al zijn er wel duizend kinderen overleden. En dat komt omdat kinderen over het algemeen niet goed gevoed zijn, weinig weerstand hebben, in een onhygiënische omgeving leven. leven en dan krijgen ze heel snel ook nog een andere infectie erbij. Of ze krijgen ondervoeding en daar overlijden ze dan aan. Ja. Uh... Je hebt het zelf gezien, je hebt het zelf ontdekt in feite: dat die epidemie ging uh, groeien. Uh, althans, dat het aantal gevallen uh, toenam met uh, de frequentie die je net, uh, net schetste. Wat doe je dan als verpleegkundige als je daar loopt? Aan, Wat de, kun bel, je? aan de bel trekken. Bij wie? Ten eerste zijn wij aan de bel gaan trekken bij het ministerie van Gezondheidszorg in Congo zelf. Op dat moment werkte ik in de provincie Katanga. Dus we zijn hun gaan vragen wat zij ook in andere gebieden zagen aan uh, een aantal kinderen met mazelen. En ook daar zag je dat uh, op verschillende plekken in Congo er mazelen ontstond. Dus dan weet je eigenlijk al dat het uh, licht op oranje staat. En... Uh, wij zijn naar de gebieden gegaan waar de, de eerste kinderen met mazelen ge, uh, gerapporteerd werden. Om te kijken of het echt wel mazelen was. Want wordt, dat moet je natuurlijk wel checken. En toen het echt mazelen bleek te zijn. Uh, hebben wij contact opgenomen met Amsterdam. Dat we met spoed moesten gaan. Uh, en wie, wie in Amsterdam? Artsen zonder grenzen. Met, uh, oh, ja. cleansen, met onze grote baas. Logisch, ja. <laughs> nee, ik, ik kan me ook nog voorstellen. dat je. Ik weet niet hoe het daar werkt. Uh, als je in Katanga zit. dat je even het ministerie van Volksgezondheid. Uh, in de hoofdstad belt. In Congo? Ja, daar hebben wij contact mee. Daar, daar zijn wij ook op dat moment constant mee, uh, mee in contact. En wij rapporteren ook onze bevindingen mm -hmm. aan hun. Wij vragen ook hun mening. Wij vragen wat zij zelf kunnen doen. Dat is eigenlijk de eerste vraag ja. die we altijd stellen. Van, goh, wij zien dat en dat, zien jullie dat ook? Wat kunnen jullie eraan doen? Is er hulp nodig? Nou, en het was al heel snel duidelijk dat zij zelf niet zo'n grote campagne zouden kunnen doen om kinderen te vaccineren. Nee, dus dan moet artsen zonder grenzen in Amsterdam uitkomst bieden? Gaat het zo? Ons hoofd, dan nemen we contact ja? met ons hoofdkantoor en dan kijken we wat wij, uh, wat wij kunnen doen. Ja. Ja, goed. En wat, wat ga je dan doen? Wat, wat zegt het hoofdkantoor? Ja, vaccineren. Maar dat kan iedereen bedenken. Waar haal je het uh, spul vandaan? Ja. Precies. Nou, we, we vaccineren en we behandelen kinderen. Van, uh, de kinderen die met mazelen komen. Je, je, je ziet ook dat het gezondheidszorgsysteem zelf... dat die het eigenlijk niet goed op kunnen vangen. Het is echt heel triest wat je in de ziekenhuizen ziet en dergelijke. En, uh, dus wij gaan helpen de kinderen te behandelen. En we gaan vaccineren. En dan, wij bestellen dan al het materiaal. Ja. Uh, bij artsen zonder grenzen. En zij zorgen er dan voor dat het zo snel mogelijk bij ons komt. En extra mensen. Ja. En dan gaan we aan de slag. Want er zijn nu tienduizenden kinderen ziek op dit moment. Ja. En heb je het gevoel dat de epidemie in de greep is te krijgen? Merk je dat? Wat ik zelf heb gezien in Katanga... De, de, in, op een gegeven moment was er ook een mazelen uitbraak... in de hoofdstad Lumbumbashi... En dat ging echt, zoals ik net zei, van twee tot vier. En ja. op het laatst hadden we 2000 kinderen per week, zeg maar, nieuwe, nieuwe gevallen. En wij zijn toen gaan vaccineren. We hebben 350.000 kinderen gevaccineerd in tien dagen tijd. En dan twee weken later, hè, dus je hebt nog steeds dat het zich verdubbelt. Dus de ja. laatste is 2000 nieuwe gevallen in een week. En dan twee weken na de vaccinatie is het helemaal gezakt tot iets van 500 per ja. week of zo. En dan zakt het langzaam verder weg. En, en wat doet zo'n statistiek met jou zelf? Nou, daar ben ik ontzettend blij mee. Want daar zit je, je zit er eigenlijk naar te kijken van... je weet dat het zo werkt natuurlijk. Dat weten we uit de the, theorieën. We hebben dat al eerder gezien. Maar als je dan daar zit en je bent zo druk met vaccineren... en dan zit je echt op het moment te wachten van... Uh, wanneer komen de cijfers binnen en wanneer gaat het nu zakken. Dus uh, ja, dat is geweldig. Dat is hartstikke ja. Leuk. Ja, maar je, zit, je, je glimt er bijna bij... Je zo, bijna je, je, je, daar word je vrolijk van, neem ik aan. Daar word ja, je opgewekt van. Daar word je vrolijk van, daar word je trots van. En uh, dat, dat geeft energie voor je werk. En ook omdat je weet van dat je daarmee... heel veel sterfte van kinderen hebt voorkomen. Ja. Ik vraag me dan wel altijd af, Wil, uh, hoe mensen zoals jij... en jouw collega's van Artsen Zonder Grenzen... al die moedige mensen die misschien wel een riant, uh, uh, riant leven in Nederland... achter zich laten. Wat bezielt deze mensen om in Congo uh, daar toch tegen de stroom op te roeien? Doorgaans. Nu, nu kijk je ze? mij verbaasd aan. Maar een, een huisarts hier kan een vrij comfortabel leven. Dat had jij zelf misschien ook wel zo'n leven. Want wat deed ja. jij in Nederland? Ik had een uh, eigen bedrijf, in, uh, een, een consultancybedrijf... Ja. in uh, management en uh, veranderingsprocessen. Nou, kijk aan. Ja. Dat, dat, is op zich, uh, uh, dat klinkt van, uh, we krijgen een aardig inkomen, we kunnen goed leven... en vervolgens raak je verzeild in Afrika. Ja. Hoe gaat zo iets? Het, het is... Je, op een gegeven moment dan, uh, als je altijd alleen maar in je eigen uh, comfort, comfortabele wereld hier in Nederland blijft, dan roeit het allemaal vanzelf wel door. Ja. Maar op een gegeven moment, als je wat meer leert over de wereld en je ziet hoe het in andere landen is, dan, dan zit daar in mijn gevoel een grote onrechtvaardigheid Zeker, in. Zeker, die zie ik ook, maar ik ga er niet heen. Ja, en ik ga er dan wel heen, ja. omdat ik toevallig dan wel allerlei opleidingen heb gedaan... dat ik weet dat ik daar iets kan doen. Ja, maar zat, zat dat al in je, dat je zegt van... ja, ik ben wel opgegroeid in Nederland, maar ik wil toch elders gaan helpen. Eigenlijk wilde ik dat vroeger al, toen Echt, ik heel jong was. Ja, En toen is er niet van gekomen. En toen werd ik uh, dus, uh, een uh, trouwe gezin. Ja, maar uh, en niet, niet te snel. Wat dacht de kleine wil dan, uh, heel vroeger? Uh, Want je zegt, vroeger. dat zat in me... Ik wilde het vroeger al. Waar komt dat dan vandaan? Kun je, kun je dat herleiden? Als zoiets uh, in je is neergedaald, als het ware? Dat weet ik niet. Nee, nee. ik denk dat, het, dat iedereen dat heeft. Dat je, wel, dat je iets ziet. Je ziet iets op televisie of je hoort iets op de radio. En dan denk je dat wil ik dat ook. Dat wil ik ook. En dat, dat zal, zullen meer mensen herkennen, denk ja. ik. Vervolgens word je op, op het gebied van de zorg zelfstandig in Nederland. En ga je toch op een, een zeker moment die kant op welk moment dacht je, ik ga erheen? Wel, ik ga het doen. Ik ga mijn jeugd erom achterna. <tus> um, op het moment dat... Uh, nou, Ik heb een zoon. Die, ging, die was het huishoud. Dus uh, op een gegeven moment denk je van, ja, en wat nu? Zorgtuig beëindigt. Zo, en dan kom je weer terug bij... Uh, het is net of je een rondje maakt. Kom je weer terug bij allerlei vroegere ideeën. En toen dacht ik, nu ga ik het doen. Uh -huh. Dat is één. Uh, ik ga het doen. Uh, maar dan kies je ook voor Afrika... Is het zo gegaan? Of heb je ergens anders nog gezeten eerst? Ja, ik heb eerst in Oezbekistan gewerkt. Nou, ja. klinkt ook niet uh, van uh, dat was wat een, een... Opgewekt, opgewekt land om te zijn. Of vergis ik me? Nee, ik denk dat alle landen waar je werkt voor artsen zonder grenzen... dat zijn nee, ja. geen land, opgewekte nee, landen. Dat, dat weet je. Je weet dat je ergens naartoe gaat waar een nood is. En um, dus je, je zult altijd in een omgeving zitten waar iets aan de ja. hand is... Mm -hmm. en, uh, en dat is ook goed want ik denk dat juist die mensen het nodig hebben dat is ook met de mazelen zo van, van kijk als het het zo zou zijn dat de situatie zo zou zijn als in Nederland, en een kind krijgt mazelen en het gaat vanzelf weer over. dan zijn wij als Artsen zonder Grenzen ook niet nodig. Nee. Maar, en dat is denk ik het, het belangrijkste: dat, dat je het verschil kunt maken. Dat je ja. he, met zo'n organisatie verschil kunt maken of kinderen overlijden of dat je toch iets kunt zeker, doen. Zeker als je het verschil kan maken. Dat is prachtig, maar heeft Afrika ook je hart inmiddels? Ja. Hoe komt dat? Oh, dat is gebeurd toen ik de eerste keer naar, uh, naar Afrika ging. Toen ging ik voor een uh, muziekreis. En toen kwam ik terug en toen was ik verkocht. Wat gebeurde er dan op die reis? Uh, waardoor je verkocht raakt? Um, het gevoel dat je ook in een andere wereld je draai kan vinden, je weg kan vinden... en dat het iets toevoegt aan, uh, aan hetgeen wat je tot dan toe hebt meegemaakt. Ja. Het is inderdaad een andere wereld, andere cultuur, andere muziek, andere mensen. Ze leven totaal anders yes. en toch vind je daar dus blijkbaar een aansluiting bij. Ja. Ja. En dat vind, dat vind ik zelf ook bijzonder en dat vind ik ook heel erg leuk. Ja? Ja. En daar, daar komt wel de motivatie vandaan om, uh, ja, om toch iedere keer weer te gaan ja. en... Uh, en wat je nu ook ziet met, de maas, met kinderen met mazelen... De, hè, in een, het programma hoorden we ook over de hoorn van ja, ja, Afrika... Ja, en, en heel veel schuurlijk. ondervoeding. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Maar dat word je daar dan nooit moedeloos van? Want je ziet zoveel ellende uh, in dit geval met kinderen. Daar word je... Nee, daar word ik niet moed moedeloos van. Want de, de, het verhaal van... Dat je ziet dat je iets kunt doen. Dat je er keihard aan werkt. Met, eh, over het algemeen met leuke mensen, bijzondere ja, mensen. Je, gaat, je er zet gaan met mensen om je heen dood. Ja, maar er gaan er veel minder dood dan wanneer je er ja, niet was geweest. Kun je dat van je afzetten, zoiets? Want je ziet natuurlijk toch vreselijke dingen. Ja, als ik terug ben in Nederland... dan uh, heb ik ook altijd wel weer even tijd nodig... om weer rustig te aarden en uh, de dingen te verwerken. Ja, te re recupereren. Uh, aan, de, aan, de, aan de andere kant... Uh, dat kan, dat kan wel. En je kunt ook twee samenlevingen vergelijken. Hè? Afrika met de onze. Ja. Daar zitten we dan weer in onze riante uh, onderkomen. Hè? In en Nederland. ik heb altijd de keuze om weer terug te gaan. In ja. de keuze hebben zij niet. Maar Vind je de verschillen schrijnend? Afrika en dan hier weer in Nederland met alle comfort, alle mogelijkheden. Um... Mis je iets als je daar bent van Nederland? Ik mis geen comfort. Je weet ja. gewoon dat dat niet zo is. Dus ik mis geen comfort. En ik vind, maar als ik terug ben, vind ik het comfort wel heel lekker. Niet ja, stuitend. Ik kan er goed van genieten. Ja. Ik vind het alleen stuitend als mensen er hier niet meer van genieten. Ja, maar wij weten niet beter. Hè? Nee, precies. Het is, het is gewoon, uh, gewoon geworden. Alles werkt doorgaans. Hè? Het licht gaat aan, de wc uh, trekt keurig door. Ja. En dat ja. gaat daar allemaal niet zo makkelijk. Nee. Nee, de eerste dagen wacht je ook nog totdat elektriciteit uitvalt als je hier terug bent. Maar dat is, gebeurt helemaal niet, hè? <laughs> Dat zit in je systeem natuurlijk. Als je terugkomt, denk je, goh, als het maar werkt in Nederland. Maar dat, dat doet. Wanneer ga je weer terug? Um, ik weet het nog niet. Binnenkort. Ja. En je hebt het gevoel, die mazelenepidemie, uh, da, da, da, daar, daar kunnen we nu uh, mee omgaan, daar in Congo? Ja. Nou, ik vind wel dat er, uh, dat is eigenlijk het pleidooi wat artsen zonder grenzen wil houden. Dat, dat we graag willen dat meerdere organisaties en meerdere mensen zich daarmee gaan bemoeien. Omdat uh, Congo is heel erg groot. Wij, wij hebben nu 3 nee, miljoen kinderen hebben ja. we gepland. En er is gewoon nog veel meer uh, nodig. En je moet echt vaccineren, anders dan stopt de epidemie niet. Wil van Roekel, ik dank je wel voor, uh, voor dit verhaal. De zakelijke kant en het persoonlijke. Fijn dat je hier wilde zijn om het te vertellen. Een goede reis als je weer teruggaat naar Congo. Bedankt. Morgenavond twee nieuwe dingen van Max. Op onze site kunt u nog even terugluisteren. Desgewenst. Tweedingen.nl, dadelijk. BNN Today, Willemijn Veenhoven en Willemijn Muziek, hè, live. Jazeker, Do is hier. Dag Do. Ja, Do zit hier naast me. Die hoor je zo meteen. Gaan uitgebreid met te praten. En ze gaat zingen. Hij gelooft in mij. Ja, die van André Haases. Maar dan de versie van Do. En we hebben het ook nog over hoe dat nou verder moet met de Noren. Hoe komen ze over dit trauma heen? Nou, dat en nog veel meer na het nieuws. Hier is Kees Groot. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En dat verlies is ontstaan door de hoge brandstofprijzen, de nucleaire crisis in Japan en de politieke onrust in het Midden-Oosten en Afrika. De orka Morgan mag verhuizen naar Spanje. Het dolfinarium in Harderwijk heeft hiervoor toestemming gekregen van het ministerie van Landbouw. Maar toch blijft de orka voorlopig nog in Harderwijk omdat dierenactivisten een rechtszaak hebben aangespannen om Morgan terug te laten zetten in de natuur. En Londen viert dat de Olympische Spelen over precies een jaar beginnen. Vanavond wordt het ontwerp van de medailles getoond... en het Olympisch zwembad is zojuist geopend... met een duik van de Britse schoonspringer Tom Daley. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 27 juli, anderhalf over half negen. Goedenavond. In Oslo werd vandaag een verdacht pakketje gevonden... en er werd gezocht naar een labiele man die aanhanger zou zijn van Breivik. Hoe lang blijft Noorwegen nog in de greep van angst? Daar hebben we het zo meteen over. En het gaat niet goed met de winkels in Nederland. En dat komt natuurlijk door concurrentie nummer uno, de online shop. Gaan de winkels uiteindelijk verdwijnen? Dat hoor je ook. En dan de schippers van BN die varen nog steeds door Nederland op zoek naar avontuur. Gisteravond hoorde je hun verhalen bij de collega's van Langs de Lijn. Vanavond deel 8 weer gewoon bij ons. En onze Joris Kreugel die kijkt naar poesjes. En niet naar de beestjes, maar de poesjes van de vrouw. Er is een Rotterdamse fotograaf die heeft het 72 vastgelegd. En een heleboel vrouwen, die zijn toch heel onzeker over hun uh, geslachtsdeel. En ik dacht alleen maar dat mannen daar last van hadden. Daar gaan we het niet over hebben met Do. We gaan het met Do over <laughs> hele andere dingen hebben zo meteen. Ze gaat zo meteen live zingen, namelijk uh, de gouden plaat. Hij gelooft in mij, ja, die van Hazes, maar dan die van Do. Dat zei ik net ook al, in exact dezelfde bewoordingen. Maar eerst even, Do, wel heel even kort. Wat heb jij vandaag gedaan? Um, ik heb vanochtend getraind uh, twee uur en een uurtje visio gehad. Want ik ga de... Maar het al wel van Eindhoven lopen. Ja. Je derde, hè? In, derde in, in, dit jaar. in negen maanden of zo. Ja, in twaalf of, maanden in Twaalf, maanden. wel. Ja, elf, twaalf maanden. <laughs> Toch behoorlijk indrukwekkend, hoor. Jawel, vind ik ook. Ja. Ja. Zo meteen meer van do. Maar eerst even een update van Today's Topics Liekeveld. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, veel nieuws uit eigen land. In Zeeland was er vandaag een flinke kettingbotsing... door een rookgordijn dat over de weg ging... Terwijl daar rook is, was er in Delft vuur. Daar werd een vrouw in brand gestoken. En in Rotterdam vielen veel metro's uit door een storing bij KPN. Gaals dus. En dat kun je eigenlijk wel een beetje vergelijken met de pc van deze vrouw. Dat is met een computer ook. Als die uitvalt dadelijk op mijn werk, kan ik ook helemaal niks meer. En dat is het, uh, het enge van uh, al die vooruitgang, denk ik. Tja, vroeger was alles natuurlijk beter. Zometeen na 9 uur het hele overzicht van Today's Topics. Dankjewel, Lieke. Maar eerst altijd om deze tijd het sportnieuws met Arno Vermeulen. Arno, goedenavond. Goedenavond. Zwemster Femke Emskerk heeft op de WK in Shanghai geen pot te kunnen breken... in de finale van de 200 meter vrije slag. Ze had zich als snelste voor de finale geplaatst... maar werd daarin maar zevende teleurstellend en ook vreemd vond ze zelf. Ja, ik snap er zelf ook helemaal niks van. Ja, ik miste me eerst keer het al bijna. En dat kost wel veel energie. Maar dit, dit gaat helemaal nergens over. Ik ging er zo naar de kloten. Echt echt niet normaal. Ja, ik snap er echt helemaal niks van. Ik was niet zenuwachtig. Ik had er echt zin in. Ik voelde me goed. Ja, ik ging, uh, ging gewoon kapot. Al dus, Femke Heemskerk. De Italiaanse Federica Pellegrini greep de wereldtitel. En Sebastiaan Verschuren plaatste zich voor de finale van de 100 meter vrij. Hij zwom in de halve finales de zesde tijd. Eerder had Verschuren op zijn favoriete afstand, de 200 meter, de finale nog gemist. Hij was er dus op gebrand om zich te revancheren. Nou, dat is morgen nog steeds een motivatie hoor. De komende jaren motivatie denk ik. Het is compleet mijn eigen schuld die 200. Dus. Uh, ik som gewoon uh, slordig. Ja, dus uh, ik ben het enige waar ik boos op kan zijn, is mezelf. En uh, om dat een beetje te verlichten. Uh, als ik straks in het vliegtuig terug zit, dan. Uh, moet ik hier mijn, pants, uh, mijn kansen uh, pakken. En. Uh, ja, nou dat. Uh, daar ben ik uh, stapje voor stapje mee bezig. De finale van de 100 meter slag is morgenmiddag. Dan dit nog, over precies een jaar beginnen de Olympische Spelen van Londen. De organisatie is vrijwel klaar, nu de sporters nog. De Nederlandse chef de mission is Maurits Hendricks. En hij verklaart wat de speerpunten worden. Nederland is historisch succesvol in zo'n zeven sporten. Nou, er is natuurlijk alles aan gelegen. Dat, ik denk dat iedereen dat wel een beetje weet. Hè. Zwemmen, judo, hockey, paardrijden, uh, uh, wielrennen, zeilen. Um, nou, daar is naar gekeken om te zorgen dat dat breder komt. Hè. Dus dat we met een grotere zwemmekeep kunnen gaan. Dat we met meer zeilboten meedoen. Dat ziet er goed uit. Tien uur langs de lijn met alle sport van vandaag... en veel meer over de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Dankjewel, Arno. Dit is Radio 1, BNM Today. Noorwegen is nog steeds bang voor nieuwe aanslagen. Zo gaf de Noorse politie vandaag een waarschuwing af voor een gevaarlijke en labiele man. En door een verdachte koffer werd een deel van het centraal station van Oslo ontruimd. Ja, hoe lang houdt angst Noorwegen nog in zijn greep, vragen wij ons af. Ik praat hierover met Quirin Eikman van het Centrum voor Terrorisme van de Universiteit van Leiden. Quirin, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe lang blijft Noorwegen nog bang voor terreur? Laten we eerst even luisteren naar NOS-verslaggever Jeroen Wollars. Ik denk niet dat de gebeurtenissen, die gruwelijke gebeurtenissen die dit land nu al, al vier dagen in, in zijn ban houdt, dat dat iets is wat zomaar even weg hebt. Dat gaat generaties duren, ben ik bang. Ja, dat zegt dus Jeroen Wollars. Wat denk jij, wat voor effect hebben de aanslagen op, op Noorwegen, op de Noren? Nou, ik denk dat er natuurlijk een verschil is tussen uh, ja, het effect op korte termijn en lange termijn. Er zijn de psychologische gevolgen uh, nu, uh, die, ja, die hebben te maken natuurlijk veel met angst of dat het nog een keer kan gebeuren. En maar mm -hmm. ook op lange termijn, dat zoals in New York uh, er toch wel aanwijzing kunnen zijn dat in bepaalde gebieden er meer last zou zijn van posttraumatische stresssyndroom. Uh, na de, maar, aanslagen ja, na ja. de aanslagen van 9-11 natuurlijk, bedoel je? Ja, na de aanslagen van 9-11. Tegelijkertijd is er ook bijvoorbeeld een ander niveau... dat er op dit moment waarschijnlijk heel veel steun is voor zware veiligheidsmaatregelen. Elke koffer, alles wordt nu gecontroleerd. En op lange termijn zou dat wel eens uh, kunnen weghebben en wat minder worden... wat je misschien ook wel in bepaalde steden of op lokaal niveau in Amerika ziet. Ja, want in Amerika was het natuurlijk ook zo na de aanslagen... meteen strengere controles op vliegvelden, uh, in allerlei pretparken. Dat, dat werd wel stevig aangescherpt toen. En ook in het uh, discours of in de woorden van de oorlog tegen, tegen terrorisme. Dat maakt mensen strijdbaar. Dat geeft ook erkenning aan, aan het slachtofferschap. We gaan, hè, we gaan de strijd tegen terrorisme aan... Um, dus dat is, dat is zeker belangrijk, dat is die, aan de ene kant die publieke erkenning, maar dat is tegelijkertijd ook dat mensen er constant mee geconfronteerd blijven worden. Maar als je dat even nu naar, dan naar Noorwegen kijkt, um, op wat voor gebieden worden, wordt het strenger? Ik bedoel logisch, er, er was op vandaag al bericht, er kwamen in ieder geval 100 meer agenten bij in Oslo, maar wat voor nog meer uh, maatregelen zie je komen? Nou ja, het is op de korte termijn uh, zijn, is natuurlijk een maatregel genomen... dat er een openbare onafhankelijke commissie komt, de 22-juli-commissie... die onderzoek gaat doen naar de reactie van de politie. Dat is enerzijds heel positief, omdat uh, de politiek daarmee aantoont... dat ze bereid is tot zelfreflectie. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zou het misschien ook wel tot gevolg kunnen kunnen hebben dat er politieke steun zal zijn voor zwaardere maatregelen op lange termijn. Omdat niemand natuurlijk nooit, nooit meer zo'n soort aanslag wil. Ja, dus daarmee wil je zeggen dat de, de, die maatregelen kunnen er dan doorkomen. Um, dus dan wordt het veel meer een veel strengere staat, veel minder open dan het nu is. Veel strengere controles aan de grens, uh, wellicht veel meer controles in steden zelf. Dat is een mogelijkheid op de lange termijn. Dat neemt niet weg dat de premier vandaag wel een verklaring heeft gezegd... dat zij zullen reageren op terroristische aanslagen... met meer democratie en meer openheid. Ja, ja dat, dat hoorde ik ook. Uit. Maar dat leek me ook een beetje zo'n vooral een mooi praatje voor de bühne, eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het heel krachtig is dat uh, de premier dat uitdraagt. Het is natuurlijk ook waar mensen voor willen staan. En het is natuurlijk ook wel ja, onderdeel van je identiteit. Het, het getuigt ook van respect, vooral uh, voor die jongeren die natuurlijk gestorven zijn. Omdat ze op een politiek jeugdkamp waren. Mensen die met waarschijnlijk ja, toch affiniteit hadden met een politieke overtuiging. Dus in een zekere zin kan je ook zeggen dat de premier daarmee... Uh, uh, ja hun, hun steun in de rug geeft ja. en ook wel erkend. Ja, meer openheid, meer democratie, zei die, dat zal ons antwoord zijn. Als je nou kijkt naar de, de volksaard hè, van de Nooren... dan valt op dat ze heel eigenlijk heel kalm reageren. Uh, kan je daar iets over zeggen? Zit dat in hun volksaard? Ja, die indruk heb ik, maar ik ben er geen expert op. Maar de indruk is wel dat de cultuur ook eh, mensen wat, wat stiller zijn, wat kamer reageren. Maar je moet ook niet onderschatten dat er ook een politieke regie is. Um, en bijvoorbeeld die persverklaring van de premier, die herdenkingsdienst afgelopen zondag. We hebben de afgelopen tien jaar sinds de aanslagen in New York, maar ook de aanslagen in Madrid uh, en in, in Londen ontzettend veel geleerd. Dus op Europees en internationaal niveau, hoe je met zo'n soort uh, verschrikkelijke aanslagen moet omgaan. En ik denk... Ik denk ook wel dat de Noren daarvan profiteren. Dat ze allerlei informatie hebben gekregen hoe je daar ja, over moet communiceren. Maar zoals? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je geen paniek moet zaaien en niet meteen een oorlog moet verklaren. Maar dat je eigenlijk hè, aan de ene kant de slachtoffers uh, moet erkennen. Maar ook uh, bijvoorbeeld respect moet tonen door niet meteen alle namen bekend te maken. Als dat nog niet duidelijkheid. Ja. En aan de andere kant ook uh, dat, rechts, dat de rechtsstaat ondersteunt. Bijvoorbeeld door dat strafproces van Anders Breivnik. Ja, doordat dat open wordt gevoerd straks waarschijnlijk. En doordat dat, dat bedoel je... Ja, inderdaad. Dat is gewoon een normale strafproces zoals alle andere verdachten in Noorwegen het ondergaan. Er zijn natuurlijk ja. wel speciale maatregelen genomen. Nou ja, die reactie in Amerika naar 9-11 was natuurlijk heel anders. Maar het feit dat je dat op die manier doet, communiceert wel dat, dat Noorwegen ja, de rechtsstaat trouw wil zijn. Tegelijkertijd is er ook een oproep voor strengere maatregelen. En wil men de straffen. en dat was al overigens zo eerder hoor, voor deze aanslagen, dat men de straf voor terroristen terroristische misdrijven uh, ja, verhogen maken tot 30 ja. jaar. Ja, nu is het 20 jaar. Maar goed, even overal uh, doen de Noren het dus niet zo onaardig als ik het zou beschouwen in, in hun verwerking. Hoe ze nou, ik omgaan. met mijn beperkte kennis, uh, met mijn beperkte kennis, ik denk het niet. Ik denk dat ze het heel goed doen, maar ik denk ook dat het positief is dat ze uh, heel, dat de premier ook heeft aangegeven dat er meer politieke participatie moet zijn van misschien wel rechtsextremisten en, en alle getonen En dat is ook een focus op ja op die. Polarisatie of integratie van allochtonen in de Noorse samenleving... wat toch een behoorlijk taboe was om daarover te praten. Ja. Dus ik denk ook dat het een effect zal hebben om de problemen te benoemen... en dat de Nooren wat dat betreft ook een, ja, een, een hele spannende tijd tegemoet gaan. Want mensen willen ook natuurlijk aan de ene kant dat dit nooit meer gebeurt... misschien wel meer veiligheidsmaatregelen, meer garanties... dat terroristische aanslagen niet meer zullen plaatsvinden. Dat kan niet, er is geen 100% veiligheid... En tegelijkertijd is zo'n discussie, en dat merken wij ook in Nederland, hè, een discussie over integratie heel gevoelig. Ja. Hij zei nog even, als we even laatste quote, uh, de premier zegt, de aanslagen zullen juist leiden tot meer interesse in politieke activiteiten onder de Noren. Dat is een beetje wat jij net ook zei. Nou, we, we gaan het zien, in ieder geval zijn ze dus op de goede weg. Kwirin Eijkman van het Centrum voor Terrorisme van de Universiteit van Leiden, dankjewel. Dankjewel. Gaan we door met een volstrekt ander onderwerp? Het kon er niet verder van af liggen. Doe. Though... Goedenavond. Ja, Zometeen, zangeres Do heeft een gouden plaats. Zometeen ga ik met je praten over Hij gelooft in mij. Maar eerst live hier in in Today. Do, Hij gelooft in mij. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond. Op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Hij knikt wel ja Maar hij kent mij hij voor je Dat is alles wat hij vroeg, wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat er mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen mij. Straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zo lange dromen. Ja, dan vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Ah, ik krijg een kijk van in mijn keel. Keihard klap in mijn eentje. Altijd weer genant. Do, fantastisch. Ja. Lijkt dat hier iemand klapt? Nee. <laughs> Hoor al die duizenden mensen thuis. Hij gelooft in mij natuurlijk, naar André Haastens. Um, do, hier live in de studio. Inmiddels een gouden plaat. Ja. 30, meer dan 30.000 mensen vinden dit uh, ook best wel een aardig liedje, zoals ik. Ik moet je eerlijk zeggen, do, dat zeg ik een beetje cynisch hè. Ik, ik vind het dus heel mooi. Wat ik namelijk wilde zeggen. Ik dacht altijd. Ik ben een beetje opgegroeid met hazes. Ja. Ik kom uit Amsterdam. Ik dacht dat. Aan, van dit nummer. er mag er niemand Blijven zitten. mensen af. Ja, maar terecht ook. Weet ja. je, dat was. dat was voor mij absoluut ook. Um, dat vind ik ook, in principe. Maar de reden waarom ik dit liedje natuurlijk gezongen heb. is door het programma De Beste Zangers. Wolter Croes had dit voor mij uitgekozen. En uh, dat is eigenlijk de enige reden waarom dat ik het heb gezongen. Maar, maar je hebt je eigen de versie de van gemaakt. zo enthousiast. Dat ja, is mooi. nou ja, dat is wel iets wat ik sowieso probeer altijd wel te doen. Ja, ja want dit is, je hebt de eigen teksten opgeschreven. Het gaat over jezelf. Ja, ja in principe wel. Wie, uh, wie is die heitere <laughs> die dan in doof loopt? <laughs> oh, nou, dat is, dat is meer een soort van. Uh, uh, um... Um, graaien en, en putten uit, uit oude, <laughs> oude emoties. En... Ja, want er is echt ja. geen speciale hei nee. op dit moment aanwezig. Nee, <laughs> dat nog niet. Maar dit, was het een verrassing? Dit was ja, mega. in één keer een gouden plaat. Met, dit had je natuurlijk ook niet van tevoren bedacht. Nee, helemaal dit niet. Ging doen? Sterker nog, ik bedoel, Giel Belen belde mij uh, op maandagochtend van: Nou, ik hoorde dat jij afgelopen zaterdag bij de beste zangers op Koninginnedag waar dus ondertussen ook nog 1,1 miljoen mensen naar hebben gekeken... dat liedje hebt gezongen en we vinden het allemaal zo mooi. Ik ga het nog een keer draaien, zou je dat niet uitbrengen? En ik dacht echt, oh, oké. Okay. Nou, ik had dat helemaal niet verwacht. En mijn hele mailbox zat vol met positieve reacties. Maar ze dachten, nou, oké, okay, dan brengen we het wel uit. Maar die dinsdagochtend vertrok ik um, met Expeditie Robinson naar de Filipijnen... Maar dat kon ik natuurlijk niet vertellen. Vanaf 1 september op RTL 5. Maar dat kon ik natuurlijk niet vertellen. Dus ik dacht echt, ja, maar ik kan helemaal geen promotie doen. En ik kan helemaal niet, weet je wel. Ik heb geen idee. Ik ben er dadelijk niet. Maar ja, who cares? Dus we hebben het onder mijn eigen label uitgebracht. En ja, toen ik terugkwam hoorde ik van... Je hebt er een mee In één keer een enorm succes. Nou, ben je natuurlijk begonnen doorgebroken met Heaven. Dat was ook een koffer. Even kijken of we daar een klein stukje voor de... Nee, hebben we die niet? Ja, wel. Sorry, mensen nummer twee van de regie. Ik zei net: die doen we niet, maar even een stukje laten horen. Ja, nee, toch? <lacht> nou, Spannend, laat, hoor. Laat anders maar zitten. Nou ja, iedereen <lacht> weet het wel. Heaven, zing het even door. <lacht> dat. <lacht> ja, ah, kijk. Dat dus. ja. Even voor de zekerheid. Maar ja. dit, dit was jouw alle, alle enorme grote doorbraak, 2003 geloof ik. Is ook een cover. Is dat dan een beetje jammer misschien? Dat je denkt, nou, hé, waarom dan niet met een nummer van mezelf op de nummer 1? Ja, nou, ik ik ja, nee, dat vind ik helemaal niet. Want ik, denk, ik vind dat ook een beetje een misperceptie in de muziek of zo. Want uh, als we kijken naar 50% van het materiaal van Mark Borsato is... Italiaanse covers. En The Greatest Love of All van Whitney Houston was ook een cover. En is dat zo? Dat wist ik helemaal niet. I Will, I will Always Love you <laughs> ook. Nee, maar dat is ja. natuurlijk... Omdat heel veel mensen dat dan niet ja. weten. Ja. Want ik denk, als je het... 90% van de jeugd vraagt die Heaven heeft gekocht... Die, denk, uh, die denken allemaal dat dat mijn liedje is. Die kennen helemaal niet eens die versie van Bryan Adams. Ja. Dus dat is een beetje... Dus ik vind dat helemaal niet erg. En vroeger was het ook heel normaal dat iedereen gewoon liedjes opnam die al opgenomen waren. Ik bedoel, Aretha Franklin heeft Respect gedaan en Otis Redding ook, weet je wel. Dus dat, ik vind ook muziek is gewoon: het is zo mooi, weet je wel, mooi gegeven. En iedereen kan daar ook zijn eigen kleur aan geven. En wat je zelf al zei, is van je hebt het zo eigen Eigen gedaan. gemaakt. Ja, dat vind ik wel belangrijk dan. Dus niet zwaaien met een fles bier in je arm en een andrijnbordenboekje. Nee, misschien ooit nog, maar nee laat, dat ik. Niet, uh, nee, laat ik niet. Ik wil niet ook eindigen als, uh, als Amy Winehouse. Uh. Nee, nee, dat zou ik je niet uit. Dat kan nee, niet, want je bent al, al over de 27. Maar. Dat is waar. Ja, dus en bedankt. <laughs> 30 toch, toch? Bijna. Oh, bijna. Nog oh, niet, nog, nog niet. Even over jouw imago. Um, yeah. In 2008, hebben we een fragmentje van. Zat jij bij Spuiten en Slikken, was eigenlijk heel En Daar vertelde je over je drugsgebruik. Oh. Ik heb één keer een spacecake gegeten met, oh. uh, met mijn moeder. Met je moeder? En, uh, ja, zat gewoon, ik zat helemaal in ofzo met familie. Nou, het dus die die wil gewoon liever erbij zijn dan als ze kinderen gebruiken, ja of nee. En dat uh, was echt ontzettend grappig ja dan was eigenlijk komt daar toch die lieve zachte doos zoals iedereen die kent Ja, ik ja. maar wel, mijn moeder maar laatst las ik in één keer dat je zei van ja ik heb inmiddels ook wel mijn Britney Spears momentje gehad dus ik zag gewoon ja. een kale doos met een paraplu de paparazzi in elkaar mappend ja nou, dat bedoelde moet het lijkt maar altijd zo zijn er moet een soort heel groot contrast zijn of Um, wat ik ook gewoon heel bizar vind, is dat, uh, is dat je je vuile was moet buiten hangen voordat mensen je of serieus nemen of denken van. Maar wat is bij God. jou dat dan geweest? Die, je scheiding? Je bent gescheiden? Nee, nee, nee, er zijn veel meer dingen. Maar ik vind het ook helemaal niet zeg maar, nodig om, daarin, uh, over, zeg maar, om daarover in detail te treden. Maar wat ik wel bizar vind, is dat. In iedere volwassene moet toch weten dat de zon voor niks opgaat en dat daarmee eigenlijk alles gezegd is. Maar heb jij iets? Want ik bedoel, je, je, je zegt wel zoiets van ik heb ook mijn Britney Spears momentje gehad. Wat is er dan nou, gebeurd waardoor dat, jij dat mensen anders tegen je Dat hele bubblegum uh, tiener, weet je, wel, leven. Dat dat wil ik wel een beetje achter me laten. Of dat heb ik inmiddels achter me gelaten. En ik denk dat wat de meeste mensen van mij kennen van mijn eerste album is heel geproduceerd en heel clean en heel mooi en lieflijk allemaal. Tweede album was al iets organischer, maar... Um, weet je wel, het mag nu allemaal wel wat buurder. Ik ben inmiddels ook weer zes jaar uh, verder na mijn tweede album. Dus ik ben inmiddels ook een volwassen vrouw en geen net twintiger, zeg maar. En, uh, maar dat beetje ja, speersmomentje, dan houden we erover op. Dat, wat heeft dat dan te maken wel met je, met je scheiding, met de heftige dingen die je hebt nou, meegemaakt? Nou, van alles. Ik heb ook heel veel dingen meegemaakt uh, in mijn privéleven. Naast mijn scheiding natuurlijk ook mijn scheiding. Ik bedoel, ik ben... 29 En ik heb al een relatie van zeven jaar achter de rug. En uh, uh, ja. ik ben ook gescheiden ortoon. Ja, dus. precies. Maar het is, weet je, er zijn, er zijn allerlei dingen. Maar ik vind het wel vreemd altijd dat mensen bij mij denken blijkbaar van... nou, is maar goed dat je gaat scheiden... want er gebeurt er bij jou ook eens iets verkeerds, weet je wel. Dan denk ik van, oké, okay, nou goed. Dan heb je een verhaal. Ja, dan zo. heb je pas een verhaal. Ja, Maar, jij ja, ja, klinkt heel nieuw. Daar hebben we nu geen tijd meer om over te hebben. Maar dat gaan we horen in september. Dan komt er een, een andere dood tevoorschijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Tot dan. Kom ik dan terug. Een keertje. Dankjewel, <laughs> Thanks. Dan nu de dag van Joost Kluifel. Wat heb ik met poesjes? Nou, ik vind hele kleine poesjes heel erg schattig en leuk. Maar ik vind andere poesjes ook heel erg leuk. En die hangen achter mij. En dat zijn er volgens mij, nou, ik denk wel meer dan 70. Die zijn gefotografeerd. En dat zijn de poesjes van vrouwen door Mirjam van der Hoek. En ze had een expositie in Rotterdam. Helaas is die afgelopen. Ik was te laat, maar ik wilde toch naar de toe gaan... waarom zij dit gedaan heeft. En Mirjam, we hebben zicht op je computer. 72 poesjes in een... Ja, collage. En in alle soorten en maten. En ik heb een heleboel met poesjes. Maar wat heb jij met poesjes? Mijn aanleiding om dit project te beginnen was een advertentie voor schamelijkcorrectie. En die suggereert dat er iets uh, fout zou zijn. Er is volgens mij niks fout. Want... Um... Alle vagina's zijn anders en daarom zijn ze ook allemaal goed zoals ze zijn. Er is niet één vagina die perfect is en waar, waar alle vagina's op moeten lijken. Als, als er één perfect is, dan zijn ze allemaal perfect. Ik hoop daarmee um, een meer positief zelfbeeld te kunnen geven. Zijn vrouwen dan zo enorm met hun uh, poesje bezig? Nou, vrouwen zijn echt wel onzeker. En het aantal schaamlijke correcties, dat stijgt nog steeds. Maar was je zelf ook niet gelukkig dan? Nou, het, het maakte mij, toen ik de advertentie zag kreeg ik ook het idee van, oh, oh maar, maar wat is er niet goed dan? Moet ik dan ook naar de plastisch chirurg? Dus het, het was, denk ik, als ik bij mij onzekerheid oproept dan is dat vast ook bij andere vrouwen zo. En toen besloot je dus gewoon een fototoestel te pakken. En toen dacht je van, weet je wat, ik ga eens even in mijn omgeving vragen... om uh, vrouwen hun broek uit te laten trekken en daar een foto van te maken. Ja, nou zo is het inderdaad gegaan, ja. Echt waar? Ja, ja alleen uh, toen had ik er twaalf, was ik heel blij mee. Twaalf, vragen maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg om, om die diversiteit te laten zien. Want dat dacht ik ook, hè. Als, ik nou, als, ik nou, als ze nou op elkaar gaan lijken, dan, dan stop ik ermee. Maar dat is gewoon niet, niet gebeurd. Ik had al het idee dat mannen dat alleen hadden van... als je dan onder de douche staat met sporten van... hé, hey, die heeft een lange en die heeft een hele kleine. En, of daar is de vooruit van weggetrokken. Ja, dan kijk je er wel naar. Maar ik dacht, dat zoiets bij vrouwen. Ja, die letten daar niet op. Maar zijn mannen onzeker dan ook, denk jij? Uh, ik denk als je een heel klein fluitje hebt... Dus het zou voor, zou voor mannen, als ik nou 72 primen zou fotograferen... dan zou het voor mannen ook... Uh... Nou, dat, denk je, nou, dat weet ik wel zeker. Ja, mannen zijn gewoon net zo onzeker. Ja, natuurlijk. Wat vind je nou zelf een mooie vagina? Ik vind ze allemaal mooi. Ik zit op beeldscherm te loeren, 72 vagina's uh, zie ik voor me. En uh, ik wil eigenlijk gewoon eentje uitzoeken die ik wel mooi vind. Maar ik word er een beetje duizelig van als ik naar nou al die uh, poesjes zit te kijken. Dat is hartstikke moeilijk. Eén vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Even kijken. Uh, deze is geschoren en die loopt heel mooi symmetrisch in de rechte lijn. Dat vind ik eigenlijk wel de mooiste. Wat vind je nou dat je bereikt hebt eigenlijk met deze foto's? Nou, wat ik Tijdens de expositie hoorde ik vrouwen ook wel die, uh, die zeiden van... oh, nou ja, dan is die van mij toch eigenlijk ook wel gewoon uh, goed. En ja, daar ben ik dan heel blij mee met zo'n reactie. Want daar, daar uh, heb ik het wel voor gedaan. Je bent er vier jaar lang mee bezig geweest, hè? Was het zo moeilijk? Het was niet dat ze allemaal massaal op de stoep stonden. Het heeft echt wel, ja, toch een tijd geduurd. Ja, er waren inderdaad ook wel vrouwen die, die twijfelden over, over hun eigen vagina. Dat ze niet helemaal zeker niet meer wisten welke nou van hen was. Dat ze ook twijfelden. Ze zagen het niet meer. Nee. nee nu heb je allemaal poesjes uh, gefotografeerd, maar uh, de volgende keer worden het allemaal piemels? Volgens mij zou het ook best wel leuk staan, 72 piemels in een lijstje. Ja, daarnaast zo, ja. Wie weet. En de volgende keer misschien dus piemels. Nou, ik heb mezelf aangeboden, want je ziet toch niet wie het is. Want je blijft anoniem. Niet alleen mannen, maar ook gewoon vrouwen... zijn dus blijkbaar niet altijd even zeker over het geslachtsdeel. Vandaag weer wat geleerd. Joas Kreugel hoorde je zo meteen na negen en nog meer BNN Today... met onder andere Floortje Dessing over comeback cities. Steden die je absoluut gezien moet hebben...